7 uur. 7 Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal staatssecretaris Mansveld over de boete voor de NS. En nu hoort correspondent David-Jan Godver vanaf het plein in Kiev. Daarover nu ook het NOS journaal met Dorot Megens. Inderdaad, want in Kiev heeft de oproepolitie vannacht geprobeerd de betogers van het centrale plein te verjagen. Op het onafhankelijkheidsplein woeden branden, zegt journaliste Fleur de Weert, die in Kiev is. Die vuurden ook met een soort van um, verfkogels, zodat de demonstranten beter te zien waren. En er waren ook snipers uh, op het dak aanwezig. Verder is er nog een groot um, vakbondgebouw in, uh, in de Hens gegaan, waar mensen nog in zaten. Dus het is eigenlijk alleen nog maar heftig geworden. President Yanukovych ging gisteravond laat in overleg met de belangrijkste oppositieleiders om een oplossing te zoeken voor het geweld tussen politie en betogers. Maar dat crisisberaad is mislukt, heeft oppositieleider Klitschko gezegd. Bij het geweld in Kiev kwamen gisteren zeker 18 mensen om het leven, onder wie 7 politieagenten. De Nederlandse spoorwegen krijgen een boete van 2,75 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Mansveld zijn de spoorwegen in afspraken over prestaties niet genoeg nagekomen. Een voorlopige boete uit 2012 wordt daarom definitief. De reizigers waren ontevreden over de punctualiteit van NS. Ze vonden de kans op een zitplaats te klein. Ze wilden dat de conducteur vaker langskomt. Ook voor 2013 hangt NS een voorlopige boete van 2,75 miljoen boven het hoofd. En ook spoorbeheerder ProRail krijgt een voorlopige boete over vorig jaar. Die bedraagt 1,5 miljoen euro. De politie heeft gisteravond 23 tips binnengekregen over de dood van oud-minister Bost. In opsporing verzocht deed de politie een getuigenoproep.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 Ondernemers in de toeristische industrie maken zich grote zorgen... over de komst van windmolens dicht voor de Nederlandse kust. Volgens branchevereniging Recron verpesten de molens het uitzicht... en verminderen ze het gevoel van vrijheid aan de kust. En dat schrikt toeristen af. Dan lopen ondernemers aan de kust tientallen miljoenen euro's mis. Volgens Recron zullen door de windmolens 3000 banen verdwijnen. In de Verenigde Staten is een non van 84 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... voor inbraak in een opslagplaats van kernwapens twee medeverdachten kregen meer dan vijf jaar cel. Het drietal wist twee jaar geleden binnen te dringen... in een beveiligd militair complex in Tennessee. Ze kalkten anti-oorlogsleuzen op muren en gooiden flesjes bloed kapot. Het complex ging na de actie een tijd lang dicht. Veiligheidspersoneel kreeg opnieuw een training. Volgens Denon en de twee anderen was hun inbraak... een goddelijke waarschuwing tegen kernwapens. Het weer kan nog een enkele bui vallen, maar vaak is het droog geregeld. Zon in het westen, in het oosten wat minder zon. Het wordt ongeveer 10 graden vandaag. Staat een matige westelijke wind. Morgen, dan is het grijs en regenachtig. Het blijft wel zacht. Het wordt gemiddeld zo'n 11 graden. Even verkeersinformatie naar de ANWB. René Parcet. toch steeds rustig? Ja, het valt reuze mee. Alleen bij Amsterdam, twee dagelijkse files. En problemen op de A2, dat dan weer wel. Want er is een ongeluk gebeurd van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende staat inmiddels 8 kilometer. Op de A8, zaandam Amsterdam. De dagelijkse drukte bij het Koenplein, 4 kilometer. En op de alternatieve route, de N247, de weg Hoorn naar Amsterdam. Daar staat het ook vast. Tussen Volendam en Broe in Waterland, 5 kilometer. Vrouwen-snowboardsters zijn bezig aan de parallel slalom. Nicolien Soubreik doet het goed. Na de eerste run staat ze zesde. We gaan haar volgen zo dadelijk. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. We kunnen natuurlijk vertellen hoe geweldig het nieuwe zakelijke T-Mobile abonnement is. Helemaal op maat gemaakt voor uw bedrijf, terwijl we niet eens weten hoe dat eruit ziet.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 in Kiev heeft de aanval geopend op de betogers op het centrale plein. En de betogers slaan terug. Er woeden branden en er zijn explosies geweest. NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. We gaan gelijk naar Kiev. Daar bij dat plein is onze correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, hoe staat het op het ogenblik? Uh, er lijkt sprake van een uh, kleine pauze in, in die gevechten, maar de sfeer is uitermate grimmig. Je zei het al, er staat hier van nog wat in de brand. autobanden, maar ook het gebouw van de vakbonden van Oekraïne... waar tot voor kort het hoofdkwartier van de demonstranten van de oppositie gevestigd was. Die staat in de flik. Er zijn heel veel mensen bezig met straatklinkers, stoeptegels aan stukken te hakken... om munitie te hebben om meteen weer naar de politie te gooien... Dat gebeurt niet, maar het was ook al uh, op enige schaal. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid. Ja, en de sfeer die tot nu toe op Maidan uh, ontspannen was. Dit was zeg maar het hart van de wat meer gemaat op de kant van de revolutie. Nu is het een en al grimmigheid. En mensen zijn meer dan bereid om met de politie te vechten. Ja, heb jij enig idee over het aantal slachtoffers? Er gaan verschillende getallen rond. Ja, ik, uh, ik heb schattingen gezien van tussen de 18 en 22. Zowel onder de uh, demonstranten als onder de politie. Er zouden zeven politiemensen omgekomen zijn. Maar die, uh, die aantallen zijn nog niet bevestigd. Uh, verder zijn er natuurlijk nog tientallen gewonden gevallen. En dat schrijft wel aan hoe er hier afgelopen nacht gevochten is... en hoe fanatiek dat ook is. Uh, er, er lijkt hier echt geen enkele verzoening meer mogelijk. En uh, ja, een van de twee partijen zou uiteindelijk moeten winnen... en dat zal dan met geweld zijn. Ja, en hoe, hoe streng treedt de politie op? Nou, ik, zoals ik zei, ze staan nu uh, in kolommen achter... De demonstranten hebt hier een groot uh, hotel uh, aan de noordkant van het plein. Uh, hotel Oekraïne. Daar staan ze in linie opgesteld. En een meter of twintig daar vandaan staat de eerste linie demonstranten. Die staan met een eco-steen die zo nu en dan door de lucht vliegt. Uh, op het ogenblik uh, nogal uh, ja, naar elkaar te kijken. Maar op elk moment kan dat weer, uh, kan dat weer misgaan. Afgelopen nacht is de politie natuurlijk nog keihard opgetreden. Uh, met uh, uh, met wapenstok natuurlijk, met traangas, met waterkanaan. Met rubberkogels en met alles wat ze tot hun beschikking hadden. En nogmaals, de demonstranten, de oppositie, die heeft daar ook keihard op gereageerd. Die lopen hier allemaal met stalen buizen, met honkbalknuppels, met helemaal camouflagepakken, bivakmutsen. Het is echt een oorlogszone. Ja, dus de kwestie van opgeven is totaal niet aan de orde. Nee, het is gisteravond nog wel gebeurd. Uh, twee oppositieleiders hebben met Janukovic de president gesproken. Uh, maar er is niks uh, uitgekomen. Janukovic eist dat Maidan, dus dat plein hier, ontruimd wordt. Nou, dat gaan de, uh, de demonstranten natuurlijk niet doen. Dus uh, ja, er lijkt mij op dit moment in ieder geval maar één mogelijkheid. En dat is dat de politie zometeen opnieuw in de aanval gaat en dat het plein gaat schoonwegen. En ja, dan kunnen we er ook wachten dat er nog meer slachtoffers gaan vallen. Ja, David-Jan, we nou hebben Vitaly Klitschko, uh, een van de oppositieleiders... voormalig bokser, uh, gezien. Voor de demonstranten heeft altijd geroepen geen geweld. Heeft, hebben de leiders uh, het niet meer in de hand? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het zou een tijdje eerder begonnen... Toen die barricades zijn opgericht bij het parlementsgebouw... ...toen hebben ja, toch redelijk radicale nationalisten daar het recht in handen genomen. Die zijn toen ook uh, behoorlijk gewelddadig opgetreden. En dat zie je nu ook. Ik denk dat ze echt de zijn... ...in ieder geval over het radicale deel van, uh, van de mensen hier op het plein. En ja, die doen wat, uh, wat hun goed doet. En dat is ja vechten met de, met de politie... ...hoewel de oppositieleiders voortdurend oproepen dat ze dat niet moeten doen... dat er alleen maar slachtoffers van komen. Nou, dat is ook wel gebleken afgelopen dag. Hoopt de oppositie op bijval vanuit het Westen? Ja, dat doen ze natuurlijk al die maanden al. Um, er zijn bezoeken geweest uh, van Westerse leiders aan Kiev... Uh, van oppositieleiders uit uh, Oekraïne... Aan bijvoorbeeld Merkel. Um, minister Timmermans is hier in een vroeg stadium ook nog eens een keer geweest. Ja, die hoop die is heel erg groot. Maar de verwachting die wordt wel steeds lager. Omdat de EU met name niet zo heel erg veel kan betekenen hier. Kijk, wat Oekraïne natuurlijk uiteindelijk na al dit geweld nodig heeft is steun, financiële steun, vooral, want het land staat op het, uh, het randje van, uh, van faillissement. En um, ja, dat zou dus uh, uh, met name de oppositie een steun in de rug kunnen geven... om uh, te zeggen, ja, oké, okay, als we dan die financiële steun krijgen... dan kunnen we in ieder geval al onze schulden afbetalen. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook gas blijven kopen uit Rusland. Maar ja, vooralsnog zit dat er niet aan te komen lijkt het. David-Jan Godfra vanuit Kiev. En we horen hem later deze uitzending natuurlijk weer. Het is 11 minuten over 7 uur, luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De NS moet een boete van 2,75 miljoen euro betalen... omdat de prestaties op het spoor in 2012 en ook vorig jaar niet goed genoeg waren. Twee jaar geleden gaf staatssecretaris Mansveld de NS een voorlopige boete... althans haar voorganger toen. NS kon die straf ontlopen als ze in 2013 beter zou presteren. Dat is niet gelukt. En daarom legt Mansveld nu die boete op van bijna 3 miljoen euro. Ook ProRail, verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor, wordt beboet. Staatssecretaris zegt dat er niet alleen is gekeken naar de aankomst en vertrek van de treinen, maar ook naar de tevredenheid van de reiziger. Ik denk niet dat de reiziger subjectief is. Ik denk dat de NS de reiziger centraal moet stellen. En dat wat de reiziger vindt, kan de reiziger heel goed vertellen. De reiziger zegt namelijk ook, ik vind het station schoner, ik vind de toiletten schoner. Dat zijn de gebruikers daarvan. En als de NS de reiziger centraal stelt, dan is ook de beleving van de reiziger, de kwalificatie die de reiziger geeft, is belangrijk in het beoordelen hoe er gefunctioneerd wordt. Ik zou het heel vreemd vinden als een organisatie dat niet zou willen. Nu is de overheid voor 100% eigenaar van de NS. Dus je zou kunnen zeggen, u geeft die zelf een boete. Het is een beetje vestzak, broekzak. De constructie nu is zo dat dat zo zou kunnen lijken, maar ik denk dat dat niet aan de orde is. Het is een van de prikkels voor de Nederlandse spoorwegen. Ik denk dat het belangrijk is dat de dat de reiziger, het ongemak wat we hebben ervaren, erkend wordt daarin. En het is zo dat het geld weer teruggaat naar het spoor. Het is niet zo dat het naar de algemene middelen gaat. Dus het wordt ook weer opnieuw uitgegeven. Het is een voorlopige boete die u heeft omgezet in een definitieve boete. En over 2013 heeft u ook alweer een voorlopige boete in het vooruitzicht gesteld. Wat moet er het komende jaar vooral bij de NS verbeteren? Wilt u volgend jaar kunnen zeggen dat de NS krijgt niet weer opnieuw een boete krijgt? Nou, dan moet u denken aan zitplaatsen in de trein en dan moet u denken aan op tijd rijden. Zitplaatsen in de trein, die zijn er genoeg? Ja, die zijn er genoeg, maar niet altijd. We maken afspraken met de NS dat ook in de spits er voldoende zitplaatsen beschikbaar moeten zijn. Nou, dat, is, dat meten we en als dat niet zo is, dan komt er een boete. Dus de NS weet waar ze in 2013 uh, niet hoog genoeg op hebben gescoord en krijgen 2014 de kans om dat te verbeteren. En anders wordt ook die boete definitief. U geeft ook een voorlopige boete aan ProRail. Dat is het bedrijf dat het spoornetwerk onderhoudt. Waarom krijgen die een voorlopige boete? Ze onderhouden het niet alleen. Ze doen ook de capaciteitsverdeling op het spoor... en ze doen de verkeersleiding. En in dit geval krijgen die een boete... omdat de regionale treinen niet op tijd de paden hadden... en de paden konden rijden. Maar ook het groene licht om te kunnen rijden op een ja. bepaald traject. Ja, dat het regionale vervoer daar niet op tijd kon rijden. Maar ook het goederenvervoer... Niet. En daar is een boete van anderhalf miljoen euro voor in het vooruitzicht gesteld. Maar ook ProRail kan zich verbeteren. Als u het over wat langere termijn bekijkt. Hè? Wat hebben die boetes in het verleden opgeleverd? Ik zie in een aantal punten zie je de verbetering wel. Wat ik al zei, de stations zijn schoner, de toiletten zijn schoner. Voor de beleving van de reiziger is dat belangrijk. Als dat beter kan, kan het ook op andere punten beter. En blijf ik de prikkel uitdelen. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. We proberen natuurlijk een reactie van de NS te krijgen. Ondernemers in de toeristische sector maken zich grote zorgen over de komst van windmolens voor de kust. Zij vrezen dat toeristen wegblijven en ze tientallen miljoenen euro's mislopen. Ze zeggen dat er duizenden banen ook op het spel staan. Marieke Rozier van de Recron, de belangenvereniging van recreatieondernemers, ging met Bert van Sloten naar de kust. Het geluid van de branding, de zandvoort aan zee... En op de zee zie ik een aantal schepen in de verte. En daar misschien een soort van booreiland. Dat beeld, dat wordt dan ernstig verstoord als er windmolens komen? Ja, dan uh, zal het er heel anders uitzien inderdaad. Uh, ja, Wij maken ons daar ook wel zorgen over. Uh, als die windmolens zegt, uh, hier uh, vlak voor de kust uh, komen te staan. Uh, ik ben van de gastvrijheidssector en uh, ja, wij... Uh, merken dat uh, we eigenlijk niet of nauwelijks betrokken worden... bij uh, het plaatsen en de besluitvorming rondom het plaatsen. van. U die... wordt niet gehoord? Nee, we worden eigenlijk niet gehoord. Terwijl uh, we een aantal onderzoekjes op verschillende plekken in het land hebben gedaan... waaruit wel blijkt dat uh, toeristen en, en gasten die hier komen uh, voor de kust... Uh, eigenlijk helemaal uh, niet blij zijn met de windmolens. Ze blijven weg als de windmolens komen? Ja, uit onderzoek blijkt dat zelfs 25 tot 30 procent van de toeristen zegt... niet meer uh, te terug te komen als er uh, windmolens uh, nu langs de kust komen staan... of langs het IJsselmeer of op andere plekken. Waarom dan? Uh, dat heeft gewoon te maken met het feit dat men niet meer dan uh, de natuur, de, de ruimte ervaart hier aan de kust. Kan je natuurlijk heel ver en wijd kijken. Hè? Het gevoel van uh, ja, vrijheid heb je hier. En op het moment dat daar windmolens staan in lange rijen, dan is dat toch een heel, geeft dat een heel ander effect, zeggen ze. Ja, wij hebben ook het gevoel van vrijheid, want we horen de meeuwen. Ja. De wind blaast niet alleen in de microfoon, maar ook gewoon in ons uh, gezicht. We zitten een beetje te bibberen zelfs uh, erbij. Maar nog eventjes dat gevoel van vrijheid. U heeft enquêtes, onderzoek laten uh, verrichten. En ze komen dan gewoon echt niet meer naar de kust. De kust is toch prachtig? Ja, de kust blijft ook zeker prachtig. Maar dat willen we ook zo houden. Toeristen komen niet. Maar ook de gevolgen die dat weer heeft voor de lokale economie... Voor bijvoorbeeld de inkomsten van de ondernemers. Dat betekent weer minder werkgelegenheid voor die gemeente. of voor de Er verdwijnen banen. Er verdwijnen uiteindelijk banen. Dus ik denk dat het toch heel belangrijk is dat de gasvrijheidssector juist ook betrokken wordt... bij besluitvorming van plaatsen van windenergie. Maar wat wilt u dan doen? Want er ligt ook iets in Den Haag. En Den Haag zegt er moeten windmolens gebouwd worden. Ja, dat klopt. Het Energieakkoord. Maar... Um... Laten we wel overwogen met alle betrokken partijen bekijken waar dat dan het beste kan. Want er zijn vast en zeker plekken te vinden. Als je bedenkt, er zee, er wordt nu gepraat over 6 kilometer bij de kust. Nou, dat zie je gewoon zoals wij hier nu staan. Je kan dat echt zien, 6 kilometer. Ja, ik kan het niet uitpassen, maar nee, het is een nee. en die kant de zee op. Ja, en, en als je buiten de 12 mijlzone gaat, zoals dat dan heet... dan is dat nou veel minder of bijna niet zichtbaar. U wilt de windmolens achter de horizon? Ja, dat zou een heel stuk schelen voor in elk geval de toerist die hier komt. Windmolens, oké, okay, maar ik wil ze niet zien. Nou, in elk geval niet op de toeristische plekken... waardoor we gewoon, uh, ja, maar ook de BV Nederland, om het even zo te zeggen... gewoon echt uh, ja, uh, negatieve effecten gaan merken. Dat zou zonde zijn. Laten we even een stukje van de kust aflopen... want ik begin het zelf ook een beetje ja. koud te krijgen. We zijn iets hoger geklommen. Ondertussen gaat er een helikopter uh, over. Dat zal niet zijn omdat er iemand vermist wordt. En eventjes verderop hier... Wordt er ook alweer gebouwd voor het nieuwe toeristenseizoen? Ja, inderdaad. We zien alweer langzaam aan de contouren van diverse strandtenten omhoog komen. En ja, we zijn ook uh, voor, voor hun uh, onder andere ook bezig om, om gewoon te kijken: van, ja, hoe, hoe behouden we dit mooie Wijts uitzicht? Als ik de andere kant op kijk, trouwens, zie ik ook de hooghalven. Dan denk ik, ja, dat uh, versiert ook niet echt het landschap. Nee, oké. Okay. Er zijn natuurlijk blijven altijd plekken waar je uh, uh, zegt van ja, daar heb je een verstoring van het landschap. Maar nogmaals, laten we goed kijken waar je ze neerzet. Wel toevallig dat we een onderwerp maken over windenergie en dat het zo gigantisch aan het waaien is. <laughs> het zal zo moeten zijn. <laughs> Straks na achter hoort u hoe het in Duitsland gaat, want daar waren een aantal jaar geleden ook bezwaren tegen de bouw van windmolenparken op zee. En nu hoort u hoe het op de weg gaat bij de AWB René Passet. Dat houdt ze goed op de weg, behalve op de A2, want daar zijn wel problemen. Van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De file is opgelopen tot 10 kilometer tussen Nederweert en Leende. Voor de rest wat korte dagelijkse files rond Amsterdam. Mag geen naam hebben eigenlijk. Maar bij Utrecht ook een aanrijding nu op de A28 vanuit Amersfoort. Bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Mark Robin Visser bij Kasteel Staverden op de Veluwe. Daar worden de komende tijd extra edelherten geschoten. De provincie Gelderland heeft dat gisteren besloten. Mark ja. Robin, is er eigenlijk protest? Nou, is er eigenlijk protest? Ik heb zojuist één reactie op mijn weblog gekregen. En dat is geen protest. Die zegt uh, goed, want die beesten die veroorzaken overlast. Uh, ik verwacht ook nog wel wat negatieve reacties. Maar ik zal eens even aan meneer Van der Vlies vragen. Uh, van de Nederlandse koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: zegt, krijgen jullie daar veel negatieve reacties op? Uh, niet van onze leden. Dat, dat, dat, nee, dat snap ik ook wel. Dat sowieso. Dus, uh, ja, uh, We hebben nog steeds een functie... ook als, als Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging... om aan, aan iedereen uit te leggen... Uh, wat het wilbeheer nou uiteindelijk inhoudt. Ja. En uh, daar proberen wij zoveel mogelijk manieren voor te zoeken. Waaronder ook nu dat ik bij u sta... Ja. om uit te kunnen leggen... van ja, uh, wat houdt het wilbeheer eigenlijk in. En ja. Ik, ja, ik probeer daar dan toch een, een, een weg in te vinden... Om, um, om iedereen daarover te informeren. U houdt ook niet van het woord... Af. Schieten. U heeft het liever over... Beheren. Over beheren, ja. ja. Het, is, het heet ook wilbeheer. Ja, want wij beheren dan het wild als jagers. Het zijn, zijn goed opgeleide en goed getrainde jagers. Die... Ja, maar u schiet ze wel? Uh, wij schieten ze wel. Ja. ja, we schieten ze wel. In het schouderblad? In het schouderblad, hè? In het schouder, dat heet een bladschot. hebben ja, het vanmorgen heb even over gehad hoe dat dan gaat. U schiet dat ze op, op, uh, op het schouderblad en dan zakken ze door hun poten. Ja, ja. Uh, één schot is, is daarvoor uh, genoeg. En uh, dat doen we in opdracht van de provincie overigens. U verzint dat allemaal niet zelf? Hè? Nee, het is niet, u moet niet denken dat wij als jagers dat zomaar even verzinnen dat dat is een opdracht ook van de provincie. Ja. Meneer van Wolf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja en die provincie die luistert dan weer naar u, hè? Ja, ik ben uh, als voorzitter van de Vrouwenbeenheid Unie uh, Gelderland uh, voeren we het uh, provinciaal beleid uit. Ja. En het reguliere beheer uh, wordt dan ook besproken in dat uh, bestuur. Faunabeheer, uh, dat is eigenlijk een soort koepel... waar ook de jagersvereniging ja, weer in zit. Hè, ja, en maar ook de, de boeren, staatsbosbeheer. De, de boeren, ge de gemeentes, de defensie... ook de terreinbeheer, natuurmonumenten, de staatsbosbeheer. En gaan jullie allemaal om een tafel zitten en dan zeggen jullie... Uh, Wij komen regelmatig bij elkaar en uh, geven dus de WBE's opdracht om... Uh, de, Wie? De, de Wildbeheer eenheden oh ja. die... Uh, we zijn een koepel boven de wildbeheer-eenheden opdracht om beheer te gaan doen. Nou zijn we hier bij Kasteel Staveden en dit is dus één gebied waar te veel edelherten zijn. Ja, He? ja het bestand is duidelijk te hoog en uh, op zich zou dat niet te erg zijn... want wildzichtbaarheid is ook een groot goed, ja. maar de schade die, uh, die vele herten veroorzaken... dat is uh, echt onaanvaardbaar, met name ook de, de aanrijdingen, ook de landbouwschade. Ja, de landbouwschade, daar gaan we straks overigens na achter nog weer naar kijken. Weet u nou hoeveel er hier geschoten gaan worden? Nou ja, beheerd, moet, moet ik zeggen. Hoeveel er hier beheerd worden? Dat moeten er moeten nog 400 uh, herten geschoten worden. En Flink wat. We zijn aardig op, op weg. We zijn er nog niet. Daarom hebben we van de ja. provincie extra middelen gekregen... waar we echt blij mee zijn. Ja. Niet, en, door, ja. Ja. Ja. Ja. niet door dat we dat gelijk in gaan zetten... maar voor specifieke gevallen. Wat moet, dan noemen we dat. En ze gaan allemaal uiteindelijk... komen ze op een bordje terecht, hè? dat mogen we ook nog wel even zeggen. Ja, uiteindelijk komen ze allemaal bij de restaurants terecht. En uh, ja, die, die, die, die, die worden ze met open arm ontvangen. Dus, uh, goed. Tot zover. Het beheer vanaf de Veluwe. Naar achter verder. Zo spreek ik verder. Dag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur. Het NOS Radio 1 Journaal. Speed of Sound. Oldeborn in Friesland. Het dorp heeft 1500 inwoners, nou krap aan. En één olympisch kampioen, Jorrit Bergsma. Die won gisteren verrassend de 10 kilometer en liet de favoriet Sven Kramer achter zich. Trots wappert de vlag bovenop de kerktoren van Oldeborn. En niet alleen de kerktoren is daarmee gesierd. Ook in het dorp zijn er nogal wat mensen die een vlag hebben buiten gehangen. De Nederlandse of de Friese. Tegenover de Kerktoren, de IJsclub. Ja, ja, de ijsbaan zelf ligt er nogal treurig bij. Vooral erg nat, een hele grote plas met water. En daarnaast dan het clubhuis. En daar zijn wel mensen. Van harte, zal ik het maar zeggen. Hè? Ja, Dat, ja, u ook, ja. van harte. Ja, dankjewel. <laughs> Johannes Brouwer, de voorzitter van de ijsclub, Ja, ook van harte. Hè? Ja, dankjewel. dankjewel. <laughs> Hoe onverwacht was het voor jullie? Ja, eigenlijk toch wel een beetje onverwacht. Maar eh, van de andere kant we hadden we natuurlijk gehoopt als dorp hè? Eh, tuurlijk. Ja, maar iedereen ging er zo van uit, het zal Sven wel worden. Juist, daarom. Daarom. Hè. Eh, de, de media en, en Nederland... Ja, uh, het, het was ze zijn ook gegund, natuurlijk. Maar uh, het is, uh, ja, het is uh, geweldig dat het een dorpsgenoeg voor jou is die, uh, die deze Olympische 10 mee heeft gewonnen. Hij heeft er zoveel, heeft zoveel voor gedaan. Dus uh, geweldig. geweldig. Ja, er is wel trots in het dorp, ja, heel veel. Ja. Want u bent hier van de plaatselijke partij? Nee, van plaatselijk belang. Plaatselijk belang. Ja. En ik hoorde u net zeggen van zo'n klein dorp en zoveel Olympische deelnemers. Ja, inderdaad. Ja, altijd, uh, deze zomer. Nou hebben we hier drie wonen. Dat zijn Jorrit en Daan Brilsma en Hedwig Richardson. Ja, de verloofde van Jorrit? Ja. ja. Dus dan hebben we er drie. En zijn de, we hopen dat er twee met medailles thuis komen. Hoe zat u voor de televisie? Nagelbijtend? Ja, en zwetend. Ja, ja, ja. Ja, mijn, mijn vrouw had eigenlijk de tranen in ogen van, van, van de rit. Ja, zo'n geweldige rit was het. En met name toen, toen Sven uh, eigenlijk niet aan, aan, aan de tijd kon komen wat Jort uh, had neergezet. Ja, afhankelijk uh, leek hij voor te lopen. Ja, ja, ja, ja. En, en, en, dan denk je van nou, zo'n het, het uh, goede tijd het is toch nog weer uh, niet goed genoeg. Maar het is toch, het is toch gelukt. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Heeft u nou eigenlijk een verklaring waarom Sven het net niet gehaald heeft? Was het druk te groot? Nou, ik, ik, ik ben niet zo lang meer thuis geweest na de, na de overwinning van Jarrett, Maar ik heb nou wel gezien dat, dat Sven een verklaring afgaf dat hij last van de rug had. Ja. Is dat geloofwaardig? Of toch zie ik hem een beetje een slecht verliezer? Ik vond wel dat hij er heel snel mee kwam. Ja. Maar ja, goed, uh, hij, hij gaf ook eerlijk toe uh, dat, uh, dat uh, Jared uh, een, een tijd had neergezet... Die hij nog nooit had gereden. En uh, dat, is, uh, dat vond ik ook wel sportief van hem. Uh, uh, want dat was ver boven uh, of beneden uh, de tijd die ooit uh, Sven op papier uh, op het uh, klok had gezet. Ja. Ja. En wat is dan het geheim van Jorrit? Toch het feit dat hij uit die marathonschaatserij komt op natuurreis? Ik denk het zeker. Ja, ik denk dat hij uh, qua uithoudingsvermogen, qua die marathons. Ja. He, uh, de collega's van uh, uh, NOS die zeiden het ook op het televisie al. Uh, Jorrit is ook een kandidaat voor. Mocht er een LC-dag komen, en qua uithoudersvermogen, geef ik hem zeker een kans. Ja, absoluut. Dus nu met z'n allen maar even gaan duimen voor volgend jaar een hele strenge winter. Dan gaan we voor. Dan gaan we ook hier op de baan weer los. He? Toch? Kunnen we zelf ook weer een rondje. Zeker weten. Dank u ja. wel. Ja, geen dag hoor. Ja, het zou het mooiste zijn in Oldenborn dat ze zelf ook kunnen schaatsen. Vandaag dus 5000 meter voor de vrouwen. De dames snowboarders zijn begonnen aan de parallel slalom. De tweede run, Nicolien Sauerbreij gaat zo daarna naar beneden. En ook Michelle Dekker, we volgen ze na half acht. Is de ruzie in de commissie stiekem nu echt voorbij? Na half acht horen we dat van Joost Vullings.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 Half acht nu het NOS Journaal. Hier is Dorold Megens. In Kiev is de hele nacht gevochten tussen betogers en oproerpolitie. Op het centrale plein woede branden. Crisisberaad tussen de Oekraïnse president Janukovic... en leiders van de oppositie is gisteravond laat mislukt. Volgens correspondent David-Jan Godfroy, die op het plein staat... op dit moment is het een oorlogszone... en lijkt er geen enkele verzoening meer mogelijk... tussen oppositie en regering. Bij het geweld kwamen gisteren volgens het ministerie van Volksgezondheid... zeker 25 mensen om het leven. Buitenlanders kunnen in 85% van de Nederlandse koffieshops nog steeds wiet kopen... ondanks het landelijke verbod op de verkoop aan buitenlanders. In veel gemeenten wordt niet gecontroleerd omdat daar geen problemen zijn... zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Gemeenten zeggen dat ze het verbod hebben ingevoerd omdat het moet van Den Haag. Ondernemers in de toeristenindustrie maken zich grote zorgen... over de komst van windmolens dicht voor de Nederlandse kust... Volgens branchevereniging Recon verpesten de molens het uitzicht en verminderen ze het gevoel van vrijheid. Dat schrikt toeristen af en vervolgens lopen ondernemers tientallen miljoenen euro's mis. En volgens Recon zullen door de windmolens 3000 banen verdwijnen. De Nederlandse spoorwegen krijgen een boete van 2,75 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Mansveld... zijn de spoorwegen afspraken over prestaties niet genoeg nagekomen. Een voorlopige boete uit 2012 wordt daarom omgezet in een definitieve. En ook voor 2013 kan de NS rekenen op een voorlopige boete. En ook spoorbeheerder ProRail krijgt een voorlopige boete... over vorig jaar van 1,5 miljoen. En de politie heeft gisteravond 23 tips binnengekregen... over de dood van oud-minister Borst. Of er bruikbare tips bijzitten is nog niet duidelijk in opsporing verzocht, riep de politie getuigen op zich te melden. Volgens de politie ging borst na D66-congres in Amsterdam... met de trein naar station Beeldhoven. Vanaf daar reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis. Dat zijn de hoofdpunten. Weerbericht van Weerplaza.nl, Michiel Severin. Wolkenvelden trekken over een groot deel van het land... en vooral de oostelijke helft van het land vallen op dit moment nog een paar buien. Die buien die hebben niet de overhand, maar ik zou toch de paraplu meenemen... Want de rest van de ochtend en ook vanmiddag kan er nog steeds een enkel buitje in dat deel van het land vallen. In het westen en zuidwesten kun je gerust thuis laten. In Zeeland klaart het nu al op. En op de Noordzee liggen meer opklaringen. En die trekken de komende uren de westelijke deel van het land in. Daar dus van tijd tot tijd zon. Maar ja, als die opklaringen dan naar het oosten trekken, ontstaan er ook weer nieuwe wolken. Dus in het oosten is er duidelijk minder ruimte voor de zon. Temperaturen wel hoog vandaag, wordt van 9 tot 11 graden. En de wind komt uit het zuidwesten tot westen. En die is windkracht 3 tot 4, niet al te sterk dus. Wat verwacht je voor de komende dagen? Nou, morgen gaat uh, de zon het heel moeilijk krijgen. Dan neemt de bewolking vanuit het uh, westen toe. En krijgen we overdag al een gebied met regen. Dat trekt langzaam over het land. Dus grotendeels grijs en uh, druilerig weer. Dan wordt het even droog. Kan de temperatuur weer oplopen naar zo'n 10, 11 graden. Maar in de avonduren komt er weer een regengebied. Dus morgen is een natte dag. Vrijdag en zaterdag ziet het er dan weer beter uit. Enkele buien, van tijd tot tijd zon. En met wat geluk houden we het zondag helemaal droog. Dat is dus de beste dag de komende dagen. Dankjewel. Een informatie naar de ANWB. René Pas Passet met een rustige ochtendspits. Ja, het valt allemaal wel mee. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd... waardoor het op de A2 niet meevalt van Maastricht naar Eindhoven. Want er zaten tussen Nederweert en Leende 10 kilometer file. Ook op de A13 zojuist een aanrijding van Rotterdam naar Den Haag. Bij de afrit Berkel en Roderijs loopt het nu vast. 2 kilometer. En bij Utrecht springt de file eruit. Het zijn er trouwens acht, alles bij elkaar. Op de A28 Amersfoort-Utrecht was ook een aanrijding. Bij knooppunt Rijnsweert zat 5 kilometer file en is de rechter. Hij dicht, maar er is een prima alternatief. De route via Hilversum over de A1 en de A27. Nicolien Sauerbrei is nu aan de beurt in Sochi... voor haar tweede run in de slalom op het snowboard. U hoort er zo meer over. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Als startende ondernemer heeft u al genoeg te regelen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 Voor het eerst in de geschiedenis gaf de commissie stiekem... commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten een verklaring uit. En daarmee lijkt een eind te zijn gekomen aan de kwestie Plasterk. Politiek redacteur Joost Vullings, wat stond er in die verklaring? Ja, dat die commissie stiekem, om het toch maar zo te noemen... bestaande dus uit de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... dat die commissie zich niet geïnformeerd acht... over de rol en werkwijze van de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten bij de verzameling van die inmiddels wereldberoemde 1,8 miljoen metadata aan uh, telefoongegevens. Mooi geformuleerd, maar wat bedoelen ze daarmee? Ja, de, de crux zit hem in het woordje uh, acht zich niet geïnformeerd. Uh, kijk, uh, inmiddels is, is het gewoon duidelijk dat er in, in december wel over is gesproken in die commissie stiekem... over die 1,8 miljoen uh, aan metadata van telefoongegevens maar niemand had door um, waar het nou eigenlijk echt om ging. Want eerder in oktober had minister Plasterk gemeld... ja, de, de NSA de Amerikanen hebben hier in ons land... gegevens van Nederlanders verzameld. Dat was het idee waarmee we alles, um, allemaal leefden. En toen is wel in die commissie stiekem gemeld van... Uh, ja, luister, uh, wij hebben zelf uh, uh, metadata verzameld... in crisisgebieden, denk aan Afghanistan, Somalië... en dat hebben wij aan de Amerikanen gegeven. Maar er is niet bij verteld dat het verhaal van minister... Plasterk uit oktober daarmee niet meer waar was. Ja, en dan is het dus wel gemeld in de commissie, maar op een dusdanige wijze dat niemand doorhad dat daarmee het verhaal van minister Plasterk veranderd was. Dus de commissie acht zich niet geïnformeerd, maar formule gezien zijn ze wel geïnformeerd. Het komt allemaal een beetje warrig over, Joost. Is iedereen nu wel ja, dat weer met, is een met elkaar eens? He? Ja, precies. Nou ja, ze zijn het in zoverre met elkaar eens... Dat, dat ze weten dat het in, in, in december terloops is gemeld. Wat is er dan gemeld? Nou, ja. wat ik net zei... wij luisteren zelf eh, de terroristen af in den vreemde... en die gegevens spelen we door aan de Amerikanen. Maar goed, er is dus niet gemeld... Eh, dat het verhaal van minister Plastek eerder niet klopte. Ja, ja. Iedereen is hier, kan hiermee leven, dat zit hem in het woordje achter. Bedoel, eh, Diederik Samson kan, kan volhouden, zie je wel... er is eh, over gesproken in die commissie, dus minister Plastek... Plasterk heeft het toch wel min of meer gemeld aan de Kamer. En de andere partijen zeggen, nou ja, dat is natuurlijk een beetje onzin... want niemand begreep op dat moment waar het om ging toen we die informatie kregen. Dus kortom, uh, uh, uh, iedereen kan leven met deze verklaring. Maar goed, het is wel pijnlijk dat het zover moet komen. Ja. En waarom komt er dan deze week nog een bijeenkomst als iedereen hiermee kan leven? Ja, omdat dan toch wel de irritaties bleven aanhouden. De directe aanleiding was, was uh, CDA-leider Sibrand Buma. Die de uitlatingen van, van, van uh, uh, Samson. Uh, die dus keer op keer de suggestie weegt van er is wel overgesproken in die commissie. Die noemde hij ongelooflijk stom. Nou ja, die, die twee uh, kwamen elkaar toen weer tegen in, de, in, in uh, de plenaire zaal van de Tweede Kamer. de Samson. En, en Buma. En toen hebben ze maar afgesproken... laten we maar bij elkaar gaan zitten om deze kwestie op te lossen. En zodoende zijn ze bij elkaar gaan zitten en rolden er deze verklaring uit. Want er is toch gewoon wel irritatie dat mensen denken van... Uh, die, die, die Samson probeert het straatje schoon te vegen... en probeert minister Plasterk vrij te pleiten. Terwijl anderen zeggen, ja, wat we toen gehoord hebben... dat, dat kon ik onmogelijk in verband leggen uh, met de uitspraken van Plasterk. Nou ja, en je weet natuurlijk, Samson was zelf heel erg boos... want die zegt, het, is eenmaal, het was wel gemeld. Kortom, al een hele hoop irritaties over deze commissie... dat krijg je ervan als je stiekem gaat doen... en je mag er niet over praten, dan krijgen ze ruzie. Ja, en valt er over winnaars en verliezers te praten... want het was toch allemaal een beetje, lag het bij Samson? Ja, kijk, uiteindelijk kan je toch wel zeggen van... kijk, de Partij van Arbeid heeft een suggestie willen wekken... De, de, de fractievoorzitters zijn wel geïnformeerd... Ja, het kan nagaan, want kijk, officieel mag er natuurlijk niks worden gezegd uit de commissie, maar iedereen is de laatste dagen volop uh, bezig met het uh, spelen van hints. En we worden er steeds bedrevener in als parlementaire pers om te raden wat er gebeurd is. Ja, dan, dan kan je zeggen, ja, het is gemeld. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de, de, alle andere fractievoorzitters... op dat moment echt geen idee hadden wat, wat er toen verteld was. Ja, we luisteren mensen af in Den Vreemde. Nou, oké, okay, ja. prima. Maar ja, als er dan niet wordt bijverteld dat een eerder verteld... van verhaal van Plastek daarmee niet klopt... en dat dit de juiste lezing is, ja, dan snap ik wel... dat je je niet geïnformeerd acht om dat mooie woordje nog maar eens te gebruiken. Nee, altijd goed luisteren, ook als het stiekem wordt gezegd, Joost. Dank je. Jazeker. Vanuit Den Haag, Joost Felix. Ja, we zouden het bijna vergeten tussen al het Olympisch geweld. Maar de Champions League is weer begonnen. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Met ja, een heel goeie. sterke begin voor Barcelona... Ja, met een heel sterk begin voor Barcelona. Uh, zeker als je naar de uitslag kijkt. De wedstrijd uh, die was trouwens niet echt zo uh, overtuigend. Natuurlijk, Barcelona leek wel op papier wat beter... dan uh, de tegenstander Manchester City. Het was de eerste keer dat die twee ploegen... in uh, de Europese in de Champions League tegen elkaar uh, speelden. En uh, ja, dat heeft ook alles te maken met het feit dat City... eigenlijk voor het eerst echt doordrong tot in de knock-out fase. Uh, City bij elkaar gekocht hè, door een rijke... Uh, Arabier en uh, ja, een ploeg met heel veel grote namen. Aguero was er trouwens niet bij, dat was wel een aderlating. Ja, en Barcelona met Messi. Later ook weer met Neymar. Noem al die sterren maar op. Maar het was eigenlijk geen geweldige wedstrijd. Barcelona won het eindelijk met 2-0. Nee, de, de, toch wel. Ja, de mooiste wedstrijd, het meest indrukwekkende voetbal kwam uh, op een ander veld. Dat was het veld van uh, Bayer Leverkusen in Duitsland, waar Paris Saint-Germain echt uh, behoorlijk uh, huis hield. En Zlatan Ibro Ibrahimovic, ja, absoluut een grote man was. Twee doelpunten voor rust. Hij uh, ja, versierde een penalty, er was van alles aan de hand. Hij speelde gewoon heel erg goed, uh, overleefde allerlei aanslagen, met name op zijn enkels. En uh, uiteindelijk won uh, Paris Saint-Germain met 4-0. En dat was echt een uh, zeer overtuigende overwinning uh, voor Paris Saint-Germain. Dus Barcelona, ja, ze wonnen wel. Maar het was wel allemaal een beetje flauwtjes. Paris Saint-Germain maakte gewoon echt een geweldige indruk. Ja, Dus die twee zijn wel door. Uh, dan uh, vanavond Arsenal-Bayern-München. Dat is de mooiste wedstrijd, hè, denk ik, op papier. Ja zeker, uh, vooral ook uh, omdat we nog even terugdenken aan vorig jaar... toen die twee ook al eens een keer uh, tegen elkaar speelden in de Champions League. En uh, toen het erop leek dat Bayern München in Londen ja, uh, ruim uh, uh, wegliep van, uh, van Arsenal. het ja. won daar met, uh, met 3-1. En dan denkt iedereen, nou die thuiswedstrijd dat, uh, wordt, een, uh, dat wordt een makkie. Maar uh, in München werd het gewoon een één keer 2 0 voor uh, Arsenal. En toen werd het toch nog wel uh, heel erg spannend. nou ja We weten allemaal hoe het afgelopen is. Bayern ging door, Bayern kwam in de finale te staan... en Arjen Robben maakte daar uiteindelijk dat... Uh, de wonderschone uh, beslissende doelpunten. Dus Bayern won uiteindelijk de Champions League. Maar uh, ze zullen toch wel gewapend zijn voor vanavond is even de vraag van hoe fit Arjan Robben is. Want dat blijft natuurlijk de grote vraag. Hij is wel breekbaar. Mm. Maar als hij er ook bij is... Ja, dan lijkt het eigenlijk toch wel dat Bayern... die in de competitie alweer sterker is dan ooit... dat hij uh, uiteindelijk ook ja. uh, Arsenal uh, zal gaan verslaan. De andere wedstrijd is trouwens ook wel een aardig hoor. AC Milan tegen Atletico Madrid. Dan krijgen we de debuut van Clarence Seedorf... als coach in de Champions League. Nou, dat is ook mooi. Ja, en, en Nog even over Bayern München en, en Arsenal. Want Bayern is in vorm. Maar Arsenal ook natuurlijk. Hè. Die doen het heel goed. Ja, Arsenal over... is absoluut in vorm. Alleen het probleem is altijd met Arsenal, als het er echt op aankomt... Uh, José Mourinho... Hè, uh, grote vijand van de trainer van Arsenal. Yeah, Arsène Wenger heeft, uh, heeft... onlangs nog gezegd van ja... Uh, hoe je het ook wenst of keert, maar Wenger blijft gewoon een loser... op het moment dat het erop aankomt, dan verliest hij. En dat kun je op twee manieren ook interpreteren. Uh, aan de ene kant, Wenger is altijd een coach... die uh, spelers uh, goed wil maken, dus, dus een opbouwcoach. Ja, hij gaat niet altijd voor het resultaat. En dat kun je van zijn tegenstanders vaak niet zeggen. Maar in de competitie doen ze het geweldig. Arsenal doet het heel erg goed. Özil is daar toch ook echt wel de grote ster. Die kennen we allemaal nog uit het verleden natuurlijk... in Duitsland en in uh, Madrid. Maar uh, ja, of ze uiteindelijk opgewassen uh, blijken... Tegen toch ook wel het slimmere voetbal, vaak van Bayern München, het geslepene voetbal? Ja, dat is de grote vraag. Guido Lippens over het voetbal van gisteravond en van morgen. Dank je, Gio. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journal. Er is heel wat nodig voor de vredesmissie in Mali. Vanochtend wordt het materieel voor die missie opgeladen. Jeeps, trucks, panzerwagens, brandweerauto's. Alles gaat vanuit de kazernes in Rukven en gilserijen op de vrachtwagen. En daar is ook verslaggever Roel Pauw. Goedemorgen Roel, hoe ver zijn ze met het inladen en opladen? Goedemorgen. Uh, ja, het is uh, op gang gekomen. Net stond uh, de poort open en reden de twee grote diepladers van... Uh, de Koninklijke Landmacht het terrein op. En dat zijn twee van de elf diepladers... die hier vanuit de opslaglocatie in Rukve vertrekken... richting de ja. Eemshaven in Groningen. Dan uh, vertrekken er over een uurtje of twee, drie... ook nog eens dertig vanuit Geels Rij hier in de buurt. En dan staat er nog een trein klaar in Tilburg... met 140 containers met materieel. Dat ook wordt overgebracht naar uh, Noordoost-Groningen... En iemand die allemaal kan uitleggen wat er zoal in die vrachtwagens en containers zit, dat is luitenant kolonel Bas Besters. Want u bent verantwoordelijk voor die logistieke operatie. Wat zit er allemaal in? Uh, ja, dat klopt. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. Uh, in de containers zitten met name de, zeg maar, de reservedelen, de, de spullen die de mensen nodig hebben om een operatie uit te voeren in, in Mali. En, Want waar ging, die, waar, waar ging die operatie ook alweer over? Ja, de operatie kan je zeggen dat is eigenlijk tweeledig. Het heeft meer een, een internationaal karakter voor uh, veiligheid. Uh, het is natuurlijk een, een mogelijke uh, haard voor uh, terrorisme. En uh, ten tweede zijn we daar om ook voor de bevolking een, uh, een rustig uh, bestaan uh, te mm -hmm. creëren. Dus uh, ja, het is uh, eigenlijk tweeledig. Zoals ja, en zei. wat is de Nederlandse bijdrage aan die uh, missie, precies? De Nederlandse bijdrage, wij zullen ongeveer 368, of ongeveer, dat is redelijk concreet, 368 mensen sturen in die, in die richting. En wij doen met name informatieverzamelingwerk. En dat doen we met onze Apaches. En wij doen dat ook met onze commando's, onze Special Forces. En wij doen dat met speciaal opgeleide intelligence mensen. Dus nou, die ook... mensen moeten ook echt woestijn in. Hè? Vandaar dat er uh, voertuigen worden meegestuurd die de prachtige namen hebben van Fennec. Zo'n woestijnvos ja. en de Bushmaster. Dat klinkt uh, best avontuurlijk. Uh, ja, het is misschien niet zo avontuurlijk als, je, als ik, het zou moeten zijn. Alleen het is zeker uh, een, een uitdagende missie, kan ik wel stellen. En we moeten ook zorgen voor de veiligheid van de mensen. Vandaar dat ook gepanzerde voertuigen meegaan in, in, naar Mali toe. Ja, straks gaat het hele zaakje naar Groningen. Waarom in vredesnaam naar Groningen? Je zit hier vlakbij Antwerpen en Rotterdam. Dat is correct, die vraag krijg ik vaker. Eemshaven is een rustige haven. Daar hebben wij de ruimte voor zo'n militaire operatie. Ook de beveiliging is eenvoudiger, want je kunt je voorstellen dat het redelijk wat materiaal En ook regelingen voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen zijn daar iets anders. En daar hebben we wat meer mogelijkheden als we munitie moeten gaan vervoeren. Nou, en over een paar weken staat al dat spul in Mali. Maar voor die tijd moet er nog het een en ander gebeuren. Verslaggever Roel Pauw, dankjewel. René Passet bij de AWB. ik zag een tweet van een luisteraar... tien minuten geleden, de A12 staat vast bij Ede... want er is een ongeluk gebeurd. Ja, alleen de vluchtstrook is nog open van Arnhem naar Utrecht... bij de afrit Wageningen om precies te zijn. En dat levert een flinke file op, hoor. Tien kilometer vanaf Knoop het Grijsoord. Beter nieuws komt er vanaf de A2 in het zuiden... want er stond een lange file, en die staat er eigenlijk nog steeds... maar de weg is weer open, dus het begint een beetje weg te rollen... van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Leende. En het team voor acht. Het is inmiddels ruim een jaar verboden. Softdrugs verkopen aan buitenlanders. Maar koffiechips, shops, doen het nog steeds. Ongehinderd blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Access Interdit... van onderzoeker Nicole Maalstee. En zij is ook verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Mevrouw Maalstee, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Laten gemeentes het maar gaan? Nee, het is eigenlijk een uh, symbolische maatregel. Uh, het is een verplicht nummer... De meeste gemeenten hebben helemaal geen probleem hiermee. Nee, Maar dus... het is verplicht. U geeft het al aan. Dus ik... Het is een landelijke richtlijn. Maar dus maar controleren. Een... Ja, het is een landelijke richtlijn. Dus ze nemen het op in hun beleid. Maar ze doen er verder niks mee. Hoe kan dat? Is er niemand die daarop toeziet dan? In feite niet. Kijk, als, als gemeenten een, een probleem niet hebben en uh, ze moeten daar wel op handhaven, dan is dat zonde van de energie in feite. Ja, minister Opstelten zegt ondertussen dat 90% van de koffieshopgemeenten het ingezetenen criterium, zoals dat heet, heeft opgenomen in het lokale beleid. Ja, dat klopt. Uh, wij zijn in ons onderzoek inderdaad tegengekomen... dat 69 gemeenten het hebben opgenomen. Op papier dus? Op papier, maar als je dan gaat kijken of ze het inderdaad ook handhaven... dan blijkt dat in 85% van de coffeeshops toeristen gewoon wiet kunnen kopen... omdat het dus niet gecontroleerd wordt door gemeenten. En kunnen gemeenten daarmee hun gang gaan dan? Want er is toch ook nog zoiets als de politie? Nou, de politie wil dus ook niet controleren. Daar komt het op neer. Oh, nou, nou, dat gaat lekker. Ja. Goeie maatregel. Er was ook nog een, een, een, zoiets als een minimale afstand van coffeeshops... ten opzichte van scholen. Houden de gemeente zich daar wel aan? Nou, in principe is dat ook weer uh, zo'n symbolische maatregel. Overigens is het verschil daarmee dat dat geen landelijk uh, criterium is. Nee. Dus gemeenten mogen zelf weten of ze die maatregel invoeren of niet. Heel veel gemeenten hebben dat ook gedaan. Dus op papier zie je daar weer dat 85 gemeenten zo'n maatregel... op papier hebben staan. Maar als je dan werkelijk gaat kijken of die wordt toegepast... dan blijkt dat heel vaak niet het geval te zijn... Nou, ja, wat zouden dan de conclusies moeten zijn van uw onderzoek? Nou, kijk, gemeenten hebben heel veel behoefte aan lokaal maatwerk... als het over het coffeeshopbeleid gaat. En wat je dus de afgelopen tien jaar ziet... is dat er heel veel aan symboolpolitiek wordt gedaan. Dus er worden allerlei maatregelen ingevoerd voor problemen die niet bestaan... Daarmee vertoont de minister heel veel daadkracht. Maar het daadwerkelijke probleem waar het om gaat... wordt steeds uit de weg gegaan. En dat is in een in, in willekeurige plaats heel anders dan in Maastricht. Bijvoorbeeld. Maar een probleem wat wel gemeenschappelijk is voor heel veel gemeenten... is dat koffieshops nog, st nog steeds cannabis illegaal moeten inkopen. Dat, dat noemen we het achterdeurprobleem. En, uh, en daar willen uh, gemeenten heel graag een oplossing voor. Ze willen dus ruimte krijgen om te mogen experimenteren met die achterdeur. Ja, dus, uh, maar, uh, misschien heeft u daar niet naar gevraagd... maar zou de gemeente dan dat wel uh, willen opvolgen... als er inderdaad maatwerk wordt geleverd? Uh, zeker, als ze die ruimte krijgen... dan willen ze heel graag experimenten gaan uitvoeren. Dat is wel? Ja. Dus dan willen ze wel meewerken? Ja. Goed. Nicole Maasté van Access Interdit. En verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank voor je toelichting. Oké. Okay. Goedemorgen. De Olympische Winterspelen met Sochi. Marcel zei het al. En het klopt, er wordt gesnowboord. Uh, uh, Nicolien Sauerbrei en Michelle Dekker zijn net naar beneden gekomen. Edwin Cornelissen, hoe hebben ze het gedaan? Ja, de een goed, de ander iets minder. Uh, dat is wel volgens verwachting. Het is een kwalificatieronde uh, op dit moment. Twee runs moeten ze doen op tijd. De beste 16 gaan door in deze reuze parallel slalom. En daarna gaat het een uh, knock principe worden. Eén tegen één en degene die uh, over twee runs het beste is, die gaat door naar een volgende ronde. Maar eerst moet je daar dus voor kwalificeren. Top 16 gaat door. nicoline Sauer staat op dit moment tweede. En dat betekent dat ze zeker bij die top 16 gaat eindigen. Michelle Dekker op dit moment zeventiende. Dat betekent dat zij uitgestaan is. Michelle Dekker. Ze is 17 jaar debutant op de Olympische Spelen. En uh, eigenlijk is het een grote verrassing dat ze überhaupt in Sochi is. Ze heeft het met name gericht op uh, de parallelslaal om die zaterdag wordt gehouden. En dat ze nog beter aan de reuze parallel. Dat is voor haar een bonus. Nicolie Sauerbrei heeft natuurlijk ook die parallel reuzenstaal... om de titel titelverdediging, de ieder van Vancouver. Dus die heeft iets te bewijzen. Ze heeft niet zo'n best voorseizoen gehad. In de World Cups niet zo heel goed gepresteerd. Maar ja, de kwalificatietijd die ze hier neerzet... de tweede nog steeds tot nu toe, dat uh, is hoopgevend. En dat zou misschien dan toch wel weer eens een keer de dag kunnen worden... van Nicolie Sauerbrei, de dag waarop alles mee zit. Het is een zonnige dag in uh, de bergen van Sochi. En uh, ik heb begrepen dat de piste er goed bij ligt. Dus wat dat betreft zijn de omstandigheden ideaal. Zij is door naar uh, de achtste finales. En ja, zoals gezegd, dan wordt het 1 uh, tegen één. Dan wordt het knock-out En dan is het dus iedere race die telt. En wie moet zij momenteel uh, boven zich dulden? Uh, er staat één uh, Zwitserse boven haar, Juli Zok. Maar uh, ja, je moet wel uh, uh, rekenen dat het uh, uiteindelijk gaat om. Uh, uh, dit, uh, dit gaat om de tijd. En, uh, wacht even, uh, <laughs> ja, dit gaat om de tijd en uh, uh, uiteindelijk straks gaat het om de knock-out. Dus dan zijn het echte duels, dus dan gaat het niet, zo, niet zozeer om moe je beneden, maar dat je je tegenstander verslaat. Zoals gezegd, het gaat over, uh, over twee runs. Uh, mocht je nou in een van die runs ten vol komen, dan krijg je een standaard achterstand van uh, anderhalve seconde die je dan uh, te, ver, uh, te verwerken krijgt in uh, de tweede run. Dat is dus de maximale achterstand. Uh, die dan moet je goed, goed maken, dat is ook niet makkelijk. Dat is hoe het uh, werkt in deze... Uh, ja, en uh, het kunnen mooie duels gaan worden. Dat hebben we in Vancouver gezien. En uh, het is de bedoeling dat het hier ook gaat gebeuren. Nog steeds tweede Nicoline Sauberheid, terwijl het uh, laatste stel nu naar beneden gaat. Ik kan misschien nog eventjes kijken of die nog boven haar eindigen. Maar we kunnen in ieder geval met, uh, met zekerheid stellen dat Nicoline Sauberheid door is naar uh, de achterfinales En dat voor uh, Michelle Dekker in ieder geval het uh, Olympische avontuur op de parallel reuzenslaal om afloopt uh, in uh, uh, de kwalificatie. Maar goed, zij heeft haar beste kansen zo dadelijk in uh, de parallel slalom er komen nog twee tijden voorbij van uh, een Zwitserse en een Japanse. Die gaan naar uh, Nicolien Sauberij voorbij. Dat betekent dat ze als vierde eindigt in de kwalificatie. Toch een mooie scoren en ze dadelijk in de knock fase. Dan worden het de echte duels en dan wordt het heel spannend. Dankjewel Edwin Cornelissen vanuit Sochi. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. BBC meldt dat de Oekraïnse president Yanukovych de oppositie de schuld geeft van de doden bij de confrontaties. Volgens de president hadden de betogers het geweld nog kunnen stoppen, maar ze deden het niet. Op het liveblog van de BBC is te lezen dat de minister van Gezondheid zegt dat er 241 mensen in het ziekenhuis liggen, onder wie 80 politiemensen en 5 journalisten. Een van de betogers noemt de gevechten een nieuwe ronde in de guerrillaoorlog. Volgens de betoger is er niet alleen in Kiev een opstand... maar ook in de dorpen in de provincies. Het ministerie van Volksgezondheid in Oekraïne... meldt dat er inmiddels 25 dodelijke slachtoffers zijn. NSC Next is trouwens de enige krant hier... die op de voorpagina groot uitpakt over de heftige confrontaties... tussen betogers en politie. Kiev staat in brand, kopt de krant. Volgens NSC Next kan het nieuwe geweld in Oekraïne... het land definitief splitsen. Veel kranten pakken op de voorpagina's uit over de nieuwe koning op de 10 kilometer, Jorrit Bergsma. In de artikelen gaat het natuurlijk ook vooral over Sven Kramer, die de wedstrijd van zijn leven verloor. Zelf twitterde Kramer een paar uur geleden... What doesn't kill you makes you stronger. In Amerika reist al een hele tijd de vraag... waarom Nederland het nou toch zo goed doet... tijdens het schaatsen op de Olympische Spelen. Weer een artikel staat er uh, nu in een krant... Uh, wordt gezegd dat het schaatsen net als voetbal... bij de Nederlanders in de genen zit. Schaatshistoricus Van Voorbergen zegt daarover... We've been skating for centuries. Er is veel mis in de TBS-kliniek. De Royse wissel in het Limburgse Vendraai, dat meldt Vrij Nederland. Patiënten tuigen elkaar af, patiënten plegen zelfmoord... en er is een gebrek aan medische behandeling. De opinietijdschrift schrijft het op basis van gesprekken... met medewerkers van een kliniek. En een van die mensen is verpleegkundige van Zeeland. Hij werkte zijn hele leven in gesloten inrichtingen... voor verstandelijk gehandicapten. De laatste drie jaar in de Royse wissel. Niet eerder zag hij dat de belangen van patiënten zo ernstig werden verwaarloosd. Zo was er een zwaar verstandelijk gehandicapte oudere man... die nauwelijks kon lopen en verschrikkelijk stonk. man bleek zich al een jaar niet meer te hebben gewassen. Omdat hij slecht zag, durfde hij ook niet te douchen. Tot slot de Telegraaf, want u zit op zaterdagavond misschien wel op de bank tv te kijken met een zak chips. Dat moet anders, zegt een hoogleraar marketing in de krant. Zaterdagavond moet de nieuwe koopavond worden. De traditionele koopavond is volgens deze hoogleraar ten dode opgeschreven. En dus moeten we, net als in veel Europese landen, zaterdagavond gezellig langs winkels houden even op mensen. En daarna door naar een restaurantje of een theater. Zou dat ook moeten of zou dat mogen? Dat moet. Oké, okay. gezellig moet u het hebben. Ja, precies. Na acht uur is het niet zo gezellig. Gaan we weer naar Kiev? Onze correspondent is daar. President Janukovic reageerde zojuist op het geweld van afgelopen nacht.